Goedemorgen, Sabbat Shalom, welkom bij de Messiaanse gemeente Eben Shetia op 15 juni 2019, 12 van 5779. De orde van dienst. We hebben eerst welkom, mededelingen en gebeden. We beginnen met Sabbat Shalom, daarna gevolgd door de welkom en de mededelingen. We gaan met z'n allen staan om het Shema te zingen waarna de tien woorden worden uitgesproken en gevolgd door het gebed voor de dienst. Dan willen we verder gaan met Psalm 92, Tof Leodatla le Adonai, de Sabbatspsalm. Dan wordt de Parasha Nassau wordt voorgelezen door Anamiek. De zangdienst heeft André. Het begint met het lezen van Psalm 101 en 102. Waarna de lofprijzing begint. We beginnen met het lied 7, Heer God, u loven wij. Gevolgd door 117 in het midden der gemeente. En dan 54, Loof de Heere alle gij volken. We beginnen met de aanbiddingsliederen 155, hij is de Almachtige, 350, vader vol van vrees en schaamte. En dan 154 als inleiding op het gebed, wees stil en weet dat ik ben uw God. Daarna bidden we met heel de gemeente en iedereen die wat op zijn hart heeft mag meedoen na het amen van de vorige. De prediking wordt verzorgd door Rolf de Jong. Na de prediking zingen we het offergavelied, 188, laat de heerlijkheid des heren. Het offerkistje staat daar. Je kunt ook eventueel je gift overmaken op de bankrekening. Daarna wordt de zegenbeden uitgesproken. gevolgd door het slotlied, 265, mighty in power. Waarna de dienst wordt afgesloten met een dankgebed en tevens een gebed voor de maaltijd. U wordt van harte uitgenodigd om samen met ons de lunch te gebruiken. Ik wens u een gezegende dienst. Goedemorgen vrienden, kleine gemeente, klein kurke. Vandaag wil ik een klein, een klein maar prachtig bijbelboek met u bespreken met grote profetische waarden. Maar ook met zeer bemoedigende teksten voor ons als gelovigen in deze tijd levende. Het handelt om Habakkuk. En in dit boek spreekt Habakkuk in de tekst niet tot menselijke toehoorders of lezers, maar tot de God met wie jij een soort dialoog voert. Het boek draait om de vraag... Wanneer... En André sprak dat eigenlijk ook al uit in zijn gebed. Wanneer God zijn belofte vervult. Wanneer hij een einde gaat maken aan alle ongerechtigheid. En zijn koninkrijk gaat stichten. Nou, laten we maar eens gaan lezen. En zoals u weet, de meesten van u... Ik geef geen preken... Dus ik ben geen preker, want preken vind ik een vreselijk woord. Maar bijbelstudies of lezingen. Habakkuk. 1. De godspraak, de last, staat in een andere vertaling die de profeet Habakkuk geschouwd heeft. En dit is een hele eenvoudige introductie. Hij zegt bijvoorbeeld niet in het tiende jaar, in de tiende maand van de regering van een zekere koning... Zag Habakuk, de profeet, uit een bepaalde stad, die een leviet en een priester was, een visioen. Nee, hij zegt eenvoudigweg, dit is wat de profeet Habakuk zag. We beginnen hiermee gelijk meteen een deel van het karakter van Habakkuk te zien. Hij verwijdert zich bijna volledig uit het boek. Hij maakt zich geen zorgen over zichzelf... Of over zijn stamboom. Zijn boek is slechts een verhaal van zijn gesprek met God. Alles wat we over Habakkuk weten is dat hij op dat moment de profeet was. Hij is een onbekend personage die nergens anders in de schrift voorkomt. In feite is er niets over hem te weten behalve... ...dan wat hij zegt. De Bijbel bevat geen externe gegevens over hem. Het is wel mogelijk om een paar dingen over hem te bedenken. Hij was misschien een leviet... ...of een van de zangers of muzikanten in de tempel. Misschien een van de zonen van Asaf... ...omdat hij in het derde hoofdstuk een heel mooi lied schrijft. Daar komen we nog. Zelfs zijn naam is onzeker. Het lijkt niet eens Hebreeuws, maar... Een Arkadisch woord misschien, buitenlands. Bovendien is de betekenis ervan ook betwist. De beste gok is dat Habakuk omhelzer betekent. Hugger. Knuffelaar. Iemand die worstelt. In zekere zin is dat wat hij in het hele boek doet. Hij omarmt God en hij worstelt met hem voor een antwoord. Vergelijkbaar eigenlijk wat Jacob deed. En hij laat niet los omdat hij wil dat God zijn verontrustende vragen beantwoordt. De datum van het boek is ook onzeker. We kennen een algemene tijd dat het waarschijnlijk geschreven was binnen 25 jaar na de val van Jeruzalem. Ergens in tussen 610 en 585 voor Christus. En dit was juist nadat Nineveh in 612 aan de Babyloniërs ten prooi viel. En rond de tijd dat Nebukadnezar Tyrus belegerde. En voordat hij tegen Jeruzalem optrok. Zijn eerste aanval op Jeruzalem vond plaats in 604. Dus de algemene consensus is dat Habakkuk waarschijnlijk ergens in tijden van Nebukadnezars regering... ...of belegering eigenlijk van Tyrus werd geschreven. De ontzagwekkende macht van de Chaldeën... ...was slechts één land verwijderd. En Juda zelf zakte verder weg in zonde en wetteloosheid. Josia, een van de beste koningen van Juda... ...was gestorven en zijn zonen waren op de troon gekomen. En ze hadden het land... Niet moreel op niveau gehouden. Juda begon te vrezen dat zij de volgende zouden zijn in de wereld van landen die vielen. En ze waren doodsbang, omdat het woord hen had bereikt over wat de Chaldeën, de Babyloniërs, deden met hen die zij overwonnen hadden. Laten we dat eens lezen in vers 6. Want zie ik verwek de Chaldeeën dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte der aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit. Vers 8. Zijn paarden zijn vlugger dan panzers en sneller dan avondwolven zijn rossen en zijn ruiters komen aan in galop. Ze komen van verre aangevlogen als een adem die toeschiet om te verslinden. Vers 9. Heel dat volk komt om geweld te bedrijven. Het aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind en het verzamelt gevangenen als zand. Met koningen drijft het de spot en machthebbers zijn hem een belaching. Het lacht om elke vesting, het werpt er aarde tegenop en neemt het in. Dus ze waren bang van deze chaldeeën met een supergeoliede oorlogsmachine, vernietigingsmachine. Juda's dag van afrekening... Was nabij en daarom was Habakkuk roep tot God slechts een natuurlijke reactie van een man. die van zijn volk en van zijn land hield. Lezen we vanaf vers 2: Hoe lang, jawe, roep ik om hulp en gij hoort niet, schreeuw ik tot u: Geweld en gij verlost niet. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht. En nimmer komt recht tevoorschijn. Want de goddeloze om Singel te rechtvaardigen. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Vers 5. Ziet onder heidenen en let op. En verbaast u, ontzet u. Want ik doe een werk in uw dagen. dat gij niet zoud geloven. wanneer het verteld wordt. En misschien weet u dat ook Paulus dit nog eens herhaald heeft in Handelingen 13. We kunnen zien dat de situatie van Habakkuk vrij nauw aansluit bij de huidige omstandigheden, met wat er om ons heen gebeurt. De ondergang van de westerse naties dient zich aan, onze morele waarden zijn in een vrije val geraakt, die maar op één manier te stoppen is. En dat zal ook gaan gebeuren. Ons land verzinkt dieper in de zonde en niemand lijkt te willen opstaan om het te stoppen. En het kan snel gaan, ook al vormen we tezamen allianties met Amerika of bewapen zich Europa tot op de tanden. Slechts één terrorist die zegt dat hij een nucleaire bom ter grootte van een koffer heeft, zou ons land of zelfs West-Europa of Amerika kunnen gijzelen. Omdat geen enkele leider een stad in Europa of de Verenigde Staten zou willen opofferen om de bluf van een terroristische groepering. En niet alleen dat dichter bij huis, waarom zijn wij, het werd net toch gememoreerd door André, waarom zijn wij groep gelovigen zo klein? En de leerstellingen van de Bijbel zijn toch zo simpel? Nou, deze zaken gebeuren, in onze gemeente zelf hebben we gezien, waardoor je zou kunnen afvragen, waarom gebeurt dit? Zou je zelfs aan God kunnen vragen? Misschien hebben wij ons ook deze vragen gesteld. Zo even, inderdaad. Het zijn dezelfde vragen waar Habakkuk over nadacht. Hij wist niet wat hij moest denken, want wat er gebeurde leek geen logische gevolgtrekking over wat hij van de God van Israël wist. Waarom zou God op deze manier werken? Net als Habakkuk willen we rechtvaardigen wat we van God weten met wat er gebeurt, omdat we begrijpen dat hij soeverein is. Soms echter met God lijkt het erop dat twee en twee niet helemaal gelijk is aan vier. Maar bij God is altijd twee en twee vier. Altijd. Ons perspectief is gewoon niet hetzelfde als het zijn. Dus we moeten naar God gaan verantwoorden. Als de dingen niet lijken te gaan zoals wij ze verwachten. Hierin is de echte waarde eigenlijk van dit kleine van dit obscure, dit onbegrepen, dit verborgen boek. Het helpt om sommige van dit soort vragen te beantwoorden. Interessant dat Habakkuk zijn boodschap, zijn profetie, een last, Gods spraak noemt. En dit is een heel belangrijk woord. Soms moesten Gods dienaren, vooral de profeten, boodschappen overbrengen die mensen echt niet wilden horen. Vaak is het spreken van Gods woorden al een last omdat ze niet altijd zoet en licht verteerbaar zijn. Liefelijkheid en licht lijken alleen aan het einde van deze boodschap van een habbekum te komen. Wat zo zwaar is zijn de deprimerende vreselijke dingen die het grootste deel van de boodschap vormen. Bovendien weten we allemaal wat er vaak gebeurt met de boodschappen die slecht nieuws brengt. Soms gaat hij eraan. Mensen die slecht nieuws te vaak horen, uiten hun woede, hun teleurstelling, hun frustratie op de boodschapper zelf. Het is dus geen wonder dat Habakuk zegt dat dit een last is. Hij draagt een zware last. Hij moet zijn mensen iets vertellen dat ze zullen verachten. En omdat hij het zegt, zullen ze hem verachten. Dus terwijl hij begint, zegt Habakuk: oké, okay, je zult het niet leuk vinden wat ik hier te zeggen heb... De last. En zo presenteert hij zijn last. De last die de profeet Habakuk gezien heeft. Strafgericht door de Chaldeën over Juda. Jawel, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid. Ruzie verheft zich. Daarom, vers 4, verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze, om Singel te rechtvaardigen, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. De angst in in stem, is voelbaar. God, ik ben nu dag en nacht aan het roepen. En nog steeds geweld, perversiteit en al die vreselijke dingen gebeuren hier in het land. Hoe lang gaat dit kwaad duren? Hoe lang nog moeten we deze constante slechtheid verdragen? Deze corruptie. Wanneer gaat u handelen, God? Misschien hebben we zelf al soortgelijke gebeden uitgesproken of gedacht. We hebben u nodig, God. Hoe lang, o Heer? Het is goed, gemeente, dat we treuren over alle corruptie, slechtheid, gruweldaden die in dit land en in de westerse wereld gebeuren. Het vertelt God iets over ons hart en ons karakter, hey, wat kijkt naar degenen die zich zorgen maken door wat er om en heen gebeurt. Dus moeten we ons afvragen hoe reageren wij op wat er in ons land gebeurt. Hoe reageren we op geweld, op smerigheid, op televisie, films, tijdschriften, reclame, entertainment. Hoe reageren we op terrorisme, op drugsgebruik, abortus, onderdrukking. Hoe reageren we op ons rechtssysteem dat zoveel onrecht toelaat. Hoe reageren we op raciale ongelijkheden? Zijn we verdoofd en gehard geworden voor al deze dingen? Of zuchten we nog steeds? En zijn we bedroefd over de mate van verdorvenheid in dit land? En de landen om ons heen natuurlijk. Het rijke Westen. Habakkuk is zeker bezorgd. En dus vraagt hij God om antwoorden en roept hij, red ons, red ons. God antwoordt in Habakkuk 1 vers 5. En zijn antwoord is zeer interessant. Laten we nog maar eens even lezen vanaf vers 6. Want zie, ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige, het antwoord van God. Ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte der aarde doortrekt. om woonsteden in bezit te nemen die de zijnen niet zijn. En dan gaat het verder, hebben we al gelezen. Vers 8. Zijn paarden zijn vlugger dan panzers en sneller dan avondwolven enzovoort. Met koningen drijft de spot in vers 10. En machthebbers zijn hem een belaching. Hij lacht, het lacht om elke vesting. Het werpt er aarde tegenop en het neemt de steden in. God zegt, u zult niet geloven wat ik u nu ga vertellen, Habakuk, Maar ik ben al aan het werk om je te bevrijden en de zondaars om je heen te straffen. Wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Hij vertelt de profeet dat hij de woeste, bloedige, angstaanjagende Galdeeën stuurt om Juda te verslaan. Wel, de profeet die moet verbluft zijn geweest. Dit was het antwoord dat hij op zijn minst verwachtte. Wat voor soort bevrijding is een voor... vernederende nederlaag door deze uiterst goddeloze mensen die het hele Midden-Oosten schrik aanjagen? Bovendien waren zij heidenen en koos God hun kant en strafte zijn eigen volk breed. Moet het moet zijn geloof hebben laten wankelen om God te horen zeggen. Ik kon dit land slaan door middel van de ergste der heidenen. Want dat waren de chaldeeën. En precies zoals God zei... Habakkuk wilde het niet geloven. In zijn ogen was de bevrijding slechter dan de oorspronkelijke corruptie. Althans, dat dacht hij eerst. Van wat hij van God begreep, had dit geen zin. Hoe kon een liefdevolle God zijn eigen speciale mensen straffen door deze chaldeeërs? Om Gods antwoord te begrijpen... Moeten we begrijpen wat Gods werk is. En dat staat onder andere in Psalm 74 vers 12 zegt God. God is redding te midden van de aarde. We hebben vorige keer over gesproken. Redding, over herstel. Toch, en vers 12 staat, zegt eigenlijk. Toch is God mijn koning van oudsher die in het midden der aarde verlossing bewerkt. Gaat toch gebeuren. Wat verbazingwekkend is. ...is hoe hij, hoe God ervoor kiest om het heel anders te doen dan wij het zouden doen. God werkt op wonderlijke manieren om zijn wonderen te verrichten. Naar menselijke maanstaven zijn zijn werken echt wonderlijk. Soms hebben we er geen idee van hoe hij werkt. Jezaja 55 vers 8 legt uit dat God de dingen soms op een heel wonderlijke manier doet... ...maar het heeft een soort boemerang effect. God zegt daar, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten... En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het heren Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw, onze wegen. En mijn gedachten dan uw, onze gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarin en niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten. En geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zegt God in vers 11, zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Dat zegt God. Dus, zo werkt God. Soms lijkt het erop dat God een richting opgaat, buiten de gebaalde paden, maar dat is slechts ons perspectief. Wij ontdekken later, nadat we zijn gegroeid, in wijsheid en in begrip, dat hij zijn plan altijd al heeft gevolgd. Alleen wij zijn degene die het niet bij kunnen houden. Habakkuk heeft veel te maken met perspectief. Menselijk perspectief versus die van God. Zijn perspectief. God krijgt altijd zijn werk gedaan. Wanneer hij zijn woord uitzendt om een werk te volbrengen, komt het altijd terug naar hem met het resultaat... Wat hij voornemens is en was. Gemeente, hij laat nooit varen het werk van zijn handen. Het is misschien niet zo logisch voor ons op dit moment. Maar het werkt zeker omdat de God erachter staat. Uiteindelijk is het beste manier. Gemeente, onthoud één ding. Bij God gaat nooit, nooit iets fout. Vers 5. Terug naar vers 5. Zie en... Zie toe, wees volkomen verbluft, verbijsterd, want ik zal in uw dagen een werk verrichten dat u niet zou geloven, hoewel het u was verteld. En nu kunnen we begrijpen hoe Habakkuk zich voelt. Het eerste hoofdstuk was Habakkuk boos op God, omdat hij profetie had gemaakt over waar de straf van Juda vandaan zou komen, van de Galdeërs. Habakkuk was daardoor geïrriteerd omdat hij de Galdeën als slechter ervoer dan de Judeërs, dan de Joden, die daar nog leefden, zijn twee, drie stammen. Zijn vragen luiden, God waarom doet u dit? Waarom straft u ons niet door op zijn minst een rechtvaardig volk, in plaats van een volk naar ons toe te sturen die nog erger zijn dan wij? Dat was de manier waarop Habakkuk en keek. God keek er niet zo naar op die manier, omdat hij de Galdeën... ...niet zou hebben gezonden als zij niet dacht dat dat het juiste was om te doen. Misschien waren ze in algemeen zin wel slechter. Maar wie was meer verantwoordelijk voor wat zij waren? De Chaldeën of Juda? Israël. Was aan de Gods weg geopenbaard? Zoals deze aan Juda en Israël geopenbaard was? Tuurlijk niet. En misschien waren de Joden... En degenen die daar toen in het land leefden, waren de Joden op het papier zo slecht of niet, statistisch gezien. Maar ze waren wel veel meer verantwoordelijk. Wij ook. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd, zoals we weten uit Lucas 12. God. Zou hen straffen met een haastig volk, zegt hij. Een volk dat gewelddadig en roofzuchtig is. in de manier waarop het de dingen doet en deed. Habakuk hield daar niet van. Dus hij deed een beroep op God. en zijn oproep werd fel uitgesproken. Habakuk 1, vers 12. Dit vers begint. een gedeelte dat leidt naar de tweede vraag van Habakuk: Bent u niet van oudser? Jaweh mijn God. Mijn heilige, wij zullen niet sterven, heren. Wij zullen niet sterven, ja, hè. U hebt hem gesteld tot een oordeel, tot een rots. U hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent terrein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? Hij begint onmiddellijk met de vraag, is dit echt de heilige God van Israël? Spreek ik tegen de God van het universum? Degene die geen begin en geen einde kent. Kan dit echt God zijn als hij zijn eigen volk zal straffen door de handen van deze verschrikkelijke galdeeën, Babyloniërs? Dit vers laat zien hoezeer zijn geloof werd geschokt. Maar Abbekuk zegt ook, en dat lezen we ook. Dus je zult niet sterven. Hij bevestigt zichzelf. Gewoon wie tot hem spreekt. De eeuwige God. Bevestigt die. Hij probeert wanhopig om te verhullen wat God hem zojuist in de verse 5 tot 11 had verteld. Met wat hij begreep hoe Gods aard is. U bent zuiverder van ogen dan het kwaad te aanschouwen. Had nou, ik begreep dat God rein en heilig was. Dus vraagt hij zich af... Hoe kan God dit slechter doen met zijn volk? Hij is reiner dan dat. God heeft iets over zichzelf onthuld dat de profeet nog niet heeft begrepen. Zijn begrip wordt nu opgerekt. Hij dacht, ook dacht, dat Hij wist hoe het karakter van God was. Maar God had hem gewoon, laten we zeggen, hoe zeggen ze dat in, in sporttermen, had hem gewoon een kromme bal toegeworpen, een effectbal. ook vraagt God, hoe kunt u uzelf ervan weerhouden, eenvoudigweg deze Galdeërs te vernietigen? Kijk hoe slecht ze zijn. In de versen 6 tot 11 heeft God zelf al hun slechte daden beschreven. Ze nemen niet wat van hen is. Ze marcheren door de breedte van de aarde en slenteren van stad naar stad. Ze eten wat ze willen. Ze nemen de juwelen, het goud, het zilver van de mensen zelf en ze brengen ze terug naar hun eigen land. Halkuk schreeuwt, dit zijn verschrikkelijke mensen God. En u gaat uw eigen speciale mensen door hen laten straffen. Dit is niet de God die ik me voor kan stellen, die ik me herinner uit mijn jeugd als een kind. Habakkuk 1 vers 14. U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Eh, dat zijn de Galdeërs. Vers 16. Daarom offert hij aan zijn sleepnet. Brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet. Want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken. Volken zonder, mededogen, zonder medelijden blijven doden. Vraagt hij zich af. De versen 14 tot 17 gebruiken een uitgebreide metafoor waarin de Galdeërs worden gezien als vissers. En de volkeren van Juda en de naties om hen heen zijn de vissen. Habakkuk visualiseert de mensen vooral de zijn als de vis in een net. Ze kunnen niet ontsnappen. Gemakkelijke prooi voor de wrede Galdeërs. Of ze nu bij de haak of bij het net zijn, deze boze heidenen zullen hun gang gaan met de Judeërs omdat God ze toelaat. En dit maakt de chaldeeën natuurlijk gelukkig, wat er in vers 15 staat. Voor de profeet heeft het geen zin. Het lijkt alsof God handelt tegen zijn eigen volk. De vijand is gelukkig, rijk en machtig, omdat God hun slechtheid niet bestraft. En de judeërs worden gedood, tot slaaf gemaakt, beroofd en in de pan gehakt. In vers 16 spreekt Habakkuk over de chaldeeën die... Opofferen aan hun net. Hun net is een symbool van hun oorlogswapens. Hun middelen om de volkeren om hen heen te veroveren en rijkdom te vergaren. Ten slotte vraagt de profeet, gaat u doorgaan met hen toe te staan om ermee weg te komen? Vers 17. Hierdoor lijken zijn frustraties wat af te nemen en besluit hij in Habakkuk 2 vers 1 met een opmerking die heel slim en wijs is. Habakkuk 2, vers 1. Het woord van God aan Habakkuk. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Let op wat de profeet zegt. God, ik begrijp het niet. Het lijkt erop dat u verkeer doet jegens uw mensen, maar in tegenstelling tot anderen zal ik geen conclusies trekken. Er is iets wat ik niet begrijp, dus ik ga doen wat u zei. U zei me om te, heen, om, om te kijken, om heen te kijken wat er gebeurt. En ik zal het precies doen. Ik wil van u weten waarom dit gebeurt. En wanneer u mijn gedachten hierover corrigeert, dan zal ik erachter komen hoe ik op u moet reageren. Ja, dat is natuurlijk slim om te doen. Als wij niet weten wat er aan de hand is, en we hebben diepe vragen over hoe God omgaat met de dingen dan is het wel verstandig om alleen maar te kijken en te wachten. Zodra we Gods antwoord zien, kunnen we antwoorden. Hij weet wat Hij aan het doen is. Dat weten wij niet. God antwoordt Habakuk, Maar het is niet het antwoord wat Hij wilde. Hij wilde een eenvoudig antwoord. Maar Gods antwoord lijkt alleen maar meer vragen op te werpen. 2, vers 2. Toen antwoordde de Heer mij, ja wij mij, en zei. Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen goed te lezen is. Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem wat hij komt. Zeker, hij zal niet wegblijven. Zie zijn zieles hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door geloof leven. Dit is een geweldige, cruciale tekst, gemeente. Zo niet de meest cruciale tekst uit het hele boek, hou ik. Zelfs Paulus gebruikt deze tekst in het Nieuw Testament driemaal. maal. Komen we nog terug. Ten eerste, God neemt een deel van de angsten van de profeet weg door te suggereren dat wat hij hem heeft verteld niet noodzakelijk een openbaring van ondergang en wanhoop is. Het lijkt misschien zo... Maar uiteindelijk is de visie bemoedigend, hoopvol en glorieus. Dit is de reden waarom hij me opdraagt. Het duidelijk op te schrijven, zodat mensen het zullen begrijpen. En daardoor bemoedigd zullen worden. Zelfs als ze er snel voorbij lopen. Rennen staat er. Eigenlijk bevat Hebreeën 12 een, een vergelijkbare metafoor van hardlopen. Daar staat, Paulus zegt daar, daarom dan, laten ook wij... Nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En ook rennen, lopen, wedloop. Wedlopen ja, ga je niet uh, wandelen, rennen. Misschien nog Paulus had ik ook in gedachten toen hij dit opschreef, omdat hij heb ik hierna. ...ook citeert, of er in datzelfde boek ook citeert, ook in de Hebreeën 10. En daar citeert hij, Paulus hem onder andere, rechtvaardig zal uit geloof leven. Interessant. In dit verband, buitengewoon interessant, is te weten wat een Joodse rabbi hierover, over deze tekst, heeft gezegd. En de Joodse rabbi, zijn naam is Rabbi Simlai. En dat is heel interessant, dat moet u eigenlijk onthouden... Dat is heel belangrijk in deze boodschap. Die Rabbi Simlai heeft alle geboden van God in het Oude Testament, en dat zijn er 613, teruggebracht. Heeft, heeft ze teruggebracht tot dit ene woord van Habakkuk 2, vers 4b. Al deze woorden, al deze geboden en inzettingen, 613, teruggebracht naar dit ene woord. De rechtvaardige zal door geloof leven. Dat vind ik een van de beste uitleggingen ooit door een Joodse rabbi opgeschreven. Geweldig. Dat is het in feite ook. Gods Woord in de tijd van Habakkuk, maar ook nu door middel van het Evangelie, is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. En ieder die het Evangelie gelooft en er vervolgens naar gaat handelen, zal de kracht en de redding, het behoud door God ervan ervaren. En de apostel, Paulus legt in Hebreë 12, 1 uit dat de race die we lopen op onze manier van leven is hoe we leven. Hoe we de weg bewandelen als gelovigen in de God van Abraham. Dat is de race die we lopen in feite. We kunnen de woorden van Habakkuk aannemen en de race gaan lopen. Omdat we weten dat alles uiteindelijk goed gaat. Alle dingen gaan medewerken ten goede. Zegt Paulus in Romeinen 8, vers 28. Onze heiland heeft zijn werk gedaan. Dus als we de race beëindigen, zullen we gered worden. Hier is geen twijfel over. Omdat hij niet alleen de beginner van ons geloof is, maar ook de volmaker van ons geloof. Zodat we kunnen lopen met geduld. Net zoals God tegen Habakkuk zei om te doen. Zelfs als het lang lijkt te duren, geduldig wachten. Want het zal gebeuren zoals hij beloofd heeft. Zijn wil zal worden gedaan. Habakkuk 2 vers 5. En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn en een trots man is, maar hij zal niet slagen. Hij die zijn keel wijd open spet als het graf en net als de dood is die niet verzadigd wordt. Hij die alle heidenvolken bij zich verzameld heeft en alle volken bij zich bijeengebracht heeft. Zullen dan die allen niet een spreuk en een spotlied vol raadsels over hem aanheffen... Men zal zeggen: We hem die vermeerdert wat niet van hem is. Hoe lang nog? Die gepand goed op zich laat. Verpand goed. Zullen niet opeens zij die u bijten opstaan, ontwaken, die u doen beven, zodat u hun tot buiten wordt? Vers 8. Omdat u vele heidenvolken beroofd hebt, zullen allen overgebleven volken u beroven vanwege het vergoten bloed. Van de mensen en het geweld tegen het land, de stad en zijn inwoners. We hem die op winstbejag uit is voor zijn huis. Om zijn nest in de hoogte te bouwen. Om zich te redden uit de greep van het kwaad. U hebt schande voor uw huis beraamd in vers 10. Door vele volken uit te roeien hebt u, uw leven, hebt u tegen uw leven gezondigd. Want de steen schreeuwt vanuit de muur en de balk antwoordt erop vanuit het houtwerk. Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grond vest. Zie, is het niet van Jewe, van de legermachten, dat volken zich inspannen voor het vuur en natiën zich voor niets afmatten? Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van Jewe, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Wehem hem die zijn naasten te drinken geeft. U die uw vergift eraan toevoegt en hem ook dronken maakt om uw naaktheid te aanschouwen. U bent eerder met schande verzadigd dan met eer. Drink ook zelf en laat u vooruitzien. De beker in de rechterhand van Yahweh zal op u overgaan. Schandelijk braaksel over uw eer. Want het geweld tegen de Libanon zal u bedekken. Woesting onder de dieren zal ontsteltenis teweeg brengen vanwege het vergoten bloed van de mensen en het geweld aan het land. De stad zal al en al zijn inwoners. Wat is het nut van gesneden beeld wanneer zijn maker het gesneden heeft of van gegoten beeld dat leugens onderwijst wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt. Wee hem, wee hem die tegen het stuk hout zegt Word wakker en ontwaakt. Tegen een zwijgende steen. Zouden zij iemand kunnen onderwijzen? Zie, het is met goud en zilver overtrokken. Maar er zit volstrekt geen levensgeest in hem. Vers 20. Dat hebben we net gezongen. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Ja, wij zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht. Heel de aarde. had een heel stuk wat gelezen. Nou ja, het is maar een klein boek ook. Dit gedeelte maakt deel uit van Gods antwoord op de tweede vraag van de profeet. En het is in de eerste plaats gericht op de bijzondere omstandigheden van de dag van Habakkuk met betrekking tot de Chaldeërs. Het is duidelijk dat we een symbolische, spirituele betekenis kunnen krijgen ten aanzien van onszelf en ons, Heden Babylon om ons heen. De passage die we net gelezen hebben, de versen 5 tot en met 20, ...is een reeks van vijf weeën die God uitspreekt over de Galdeën. Vanwege hun eigen zonden. Het is naar de Galdeën gericht. De vijf weeën zijn vijf bijzondere overtredingen van de geboden... ...die God belooft om hen te straffen. En op het laatst, vertroost, bemoedigt dit Habakuk, Wetende dat de Galdeërs niet weg zouden komen met hun ondergang van Juda. Hij is gerustgesteld dat dit inderdaad de God... Was die hij kende en begreep. De Galdeërs zouden krijgen wat ze zouden krijgen. Die zijn later ook vernietigd. Deze vijf wen beschrijven beknopt de moderne samenleving, die wij wel met de verzamelnaam Babylon de Grote benoemen op Babylon. En God kiest ervoor om deze specifieke zonde van Babylon te beschrijven. En hun hoofdthema is ongezond gewin. Het is geen toeval dat onze moderne samenleving is gebaseerd op deze wankele basis. Iedereen is er zogenaamd op uit om het hem, zogenaamd hem toekomende, mij, te, mij toe. Hoe dan ook, daar zijn we allemaal op uit. Ze dus verkrijgen het door anderen te onderdrukken, door complotten en bogeertjes, door geweld te promoten, door losbandigheid te bevorderen. En andere mensen in moeilijkheden te brengen en hen te beschamen. Dus deze passage heeft ook een duidelijke actuele hedendaagse implicatie. Net als Habakuk kunnen we worden getroost dat, hoewel de goddelozen nu de overhand blijken te hebben, God niet blind is voor wat ze doen. Hij heeft hun slechtheid gezien en ze zullen een volledige verantwoording moeten afleggen voor hun slechte daden, want dat gaat ook gebeuren. Vers 20 het is een zeer interessante manier om deze vijf oordelen, deze vijf weeën te besluiten. Het onthult de juiste houding die we zouden moeten hebben als God spreekt. Misschien was het ook een kleine correctie voor Habakkuk. God lijkt te zeggen, het is niet nodig om mij te betwijfelen Habakkuk. Ik ben nog steeds op mijn troon als de rechter van alle naties, van alle landen, van de hele wereld. Iedereen zal zich uiteindelijk aan mij onderwerpen. Maar op dit moment moet u Juda duidelijk maken dat Juda het nodig heeft om gestraft te worden. En ik zal het doen op de manier die het beste is. Dus zwijg stil als ik mijn besluiten uitvoer. Er staat in vers 20. Maar de Heer is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht. Heel de aarde. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 is het gebed van Habakkuk. Het beste Deel. Het mooiste deel van dit lied is dat het laat zien dat Habakkuk echt begrepen heeft wat God hem leerde. Het lied is een gebed. Het antwoord dat hij God beloofde in Habakkuk 2 van 1. Nou, dat juda enorm is gekasteid. Geta Vertelt hij God dat hij begreep wat hij zei. Er is een bijbelcommentator en die noemde dit gedeelte de grootste uitdrukking van geloof in de hele bijbel. En daar zit ontzettend veel in. Habakkuk is een goed voorbeeld van wat een persoon van het ware geloof doet. Hij gehoorzaamt God door te luisteren. Hij wacht geduldig op Gods antwoord op zijn dilemma. En hij krijgt begrip, hij krijgt inzicht. Goed, dan drukt hij zijn geloof in dit lied uit. Habakkuk 3 vers 2 gaat dan als volgt. Jawel. Toen ik uw tijding hoorde heb ik gevreesd. Heere, uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan, aan ontferming. Even door naar vers 5. Voor hem uit ging de pest, de gloed ervan volgde hem op de voet. Vers 10, we lezen hier in deze versen in feite... Hoe God afrekent met de tegenstanders van Israël. Vers 10. De bergen zagen u. Zij beefden van angst. Een vloed van water stroomde voorbij. De watervloed liet zijn stem klinken. Hoog hief hij zijn handen op. Dit was toen het volk Israël. door Gods hand Egypte verliet. 11. Zon en maan stonden stil in hun woning. Dit verhaalt over Jozua. Met het licht bewogen uw pijlen zich voort. Met de gloed uw glinsterende speer. Vers 12. In gramschap. Schreet u voort over de aarde. In toorn vertrapt u de heidenvolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. Wijst op de komende Messias. Er verwijst overigens Gods hele plan naar. Schippen we even door naar vers 16, tweede gedeelte. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Dus dat had Habakkuk inmiddels wel geleerd. Dan nu naar het hoogtepunt van het hele boek Habakkuk. Vers 17. Mijn vrienden, wat een prosaïsche schoonheid. Verwoord Habakkuk enorm prosaïsche schoonheid. Vers 17. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Misschien was zij een boer, want hij moest er ook leven en hij kon niet de hele dag op die muur blijven zitten wachten. Al zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ja, ook al zouden er een in het land binnenvallen en al zijn schapen en koeien meenemen, dan toch zal hij dat doen wat in vers 18 staat. Ik zal dan toch in Yahweh van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Habakkuk heeft het begrepen, wat er ook gebeurt. Hoeveel vragen er ook zijn, hoe lang het ook mag duren. Eén ding staat vast, rechtvaardig zal door geloof leven. Lessen heeft hij geleerd. En dat geeft reden tot blijdschap te weten dat Yahweh gezegd heeft in Jezaja 46, mijn raadsbesluit houdt stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. Ja, ik heb gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet ver zijn. En mijn heil zal niet uitblijven. Dus dan gaan we weer naar Habakkuk, vers 19. De Heere, Heere, Yahweh is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. Hij doet mijn treden op mijn hoogten. En dan staat hieronder voor de koorleider... Bij mijn snarenspel. Dus het laatste hoofdstuk van het boek Habakuk is een lied van deze profeet. Hij heeft het gemaakt op de wijze van not. En dat betekent op de wijze van een soort klaaglied wat positief eindigt. We kunnen het bijna vergelijken met Jobs uiting van geloof in Job 42 vers 2. Toen antwoordde Job de Heer en zei ik weet dat u alles vermag. En geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn. En die ik niet weet, hè? dat zei Job. Maar Habakkuk ziet uiteindelijk God zoals hij werkelijk is. En hij drukt zijn vreugde en zijn geloof uit. Dat God aan zijn kant en aan de kant van Juda staat. Op dezelfde manier kunnen wij ook ons geloof en onze vreugde uitdrukken. Dat hij aan onze kant staat. En aan de kant van de gelovigen omdat we hem kennen. De profeet loopt in het derde hoofdstuk alle wegen nog eens na. Die God voor zijn volk heeft gewerkt. Met name de exodus hebben we net kunnen lezen. ook geeft toe dat hij al deze dingen vergeten was. Hij realiseert zich dat al deze daden van God, hoewel ze op dat moment niet begrepen werden, tot gevolg hadden om zijn plan ten uitvoer te brengen. Gods daden brachten Israël naar het beloofde land en maakten er een zelfstandige natie van. Het maakt ook niet uit hoeveel keer wij falen, gemeente, of soms kopje ondergaan. Maar sta op, God is nog steeds al machtig en bewerkt alles om ons zijn zegen te geven. Dus, zegt Habakuk, zegt hij in feite tegen God, het spijt me dat ik al uw macht ben vergeten en dat mijn angsten mij speelden, Maar dan komt de beleidenis. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van het oordeel. Dus gemeente tot besluit nogmaals vers 17 Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen vrucht meer aan de wijnstok zijn Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen Al zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Nochtans zal ik mij verheugen in de God mijn zeils. De God van mijn redding. Wat een geweldige rust om van daaruit te leven. Te midden van de zwaarste stormen. Weten dat Hij er is. Dat is de boodschap van het boek Habakuk. Gemeente. En een stimulans voor ons. Voor de lezers. Dus de kern van het boek Habakuk. En. Mag u misschien alle andere dingen, of die gaat u toch wel vergeten, maar die mag u ook vergeten, die gaat u ook misschien wel vergeten. Gaat het, gaat het niet maar als je de kern maar onthoudt, de kern van het hele boek Habakkuk, de kern van het hele evangelie, zijn deze woorden door Habakkuk opgeschreven. De rechtvaardige zal door geloof en vertrouwen leven.